FM het moment waarover je elke dag mee moet mee kunnen praten, dat is Slemm FM, Fuck, bekende Nederlanders, onbekende Nederlanders, we nemen ze in de zijk. Vandaag een simpele verwarring. Want is een verrekijker zo'n ding dat je tegen je ogen houdt om dingen dichtbij te kunnen halen? Of is een verrekijker een beveiligingspersoneelsbeambte uh, die gewoon heel ver kan kijken of er boeven aankomen? We zullen het merken. Hallo, ja, hallo, goedemorgen. Beveiligingsbedrijf Gaardhuis. Hallo. Uh, ik vroeg me af u heeft een verrekijker in de aanbieding? Ja. ja. Verrekijkens? Verre het zijn er twintig heb ik. Het zijn er twintig? Oh, dan ben ik in één klap uit de brand. Dat zou hartstikke mooi zijn. Uh, ja. Hoe lang uh, is de ervaring bij de verrekijkers? Uh, hoe lang is de ervaring? Nou ja, hoe lang doen ze het al? Hoe oud zijn ze? Oh nee, ze zijn helemaal nieuw. Ze zijn helemaal nieuw in de doosje. Ze zijn helemaal nieuw? Ja. In een doos? De, nee, in doosjes. Ze zitten gewoon vakjes. In doosjes? In de, in de, ja. ja. Ja, En kunnen ze ook dichtbij? Redden ze dat uh, ook? Ja. Dichtbij kijken? Uh, ja, er staat uh, 30 keer 40, maar uh, verder is uh, 30 keer 40 30 tot 40 jaar, ja, dat is prima. Zijn ze in de kracht van hun Leven? Zijn het allemaal mannetjes? Nee, het kan ook vrouwtjes zijn. Het kan ook vrouwtjes. Uh, oh, het is domme kan daarheen. Nee, het zijn, ja, het zijn gewoon uh, standaard uh, kleine verrekijkertjes. Kleine? ja maar hoe klein? Ik bedoel 1 meter 30, 1 meter 40, wat moet ik daar aan, aan denken qua kleinte? Nee joh, ze, ze passen ja, in ja, zeg maar. Aziatisch. Zijn het als Ah, maar dood. Ja, ik gaat allemaal vragen stellen, ik weet het niet, maar... Uh... Nee, ik heb ze nodig voor objectbeveiliging. Voor, uh, voor ja. het hek. En ik heb, ja. al, ik heb er dus al een paar van dichtbij in dienst genomen en ik heb er alleen nog een paar die dus verder kunnen kijken. Nog verder? Nou, ik denk dat die dan... Uh... Nou, hij... Die dus in de verte kunnen zien of er geen gevaar aankomt, snap je, geen inbrekers, boeven uh, ander gespaars. Nee, dat weet ik. Maar u heeft het dus 20, en heeft u die al lang in dienst? Die heb ik nu twee jaar uh, heb ik in dienst, ja. Oké, okay, en er staat hier uh, 30 euro, is dat per uur wat ze kosten? Nou, volgens mij uh, gaat er iets, iets mis. Personeelskosten bedoel ik dan? 30 euro per uur, de verrekijkers? Nee, een... het, het, het, zijn, het zijn verrekijkers. Ja. Je weet wel wat een verrekijker is? Ja, we, we hebben ze voor dichtbij in dienst en ik heb ze voor verder ook nodig. Weet je, ja. met goede ogen. Hebben ze, he, ja. Heeft u ook de, de certificaten van de opticien nog? Eh... Ja, ja, cool. uh, die wij? Ja. Nou nee, ja, gaat hij ophangen. Slim phonefuck. Phone fuck.